Dit is Maud met het CNW journaal De Nederlandse piloot van het kort geding dat de luchtvaartmaatschappij had aangespannen. De piloten eisen net als hun Ryanair-collega's in het buitenland betere arbeidsvoorwaarden. Ze zijn van plan om de komende vier weekenden te gaan staken. En ook Ryanair-personeel in Duitsland, België, Zweden en Ierland legt morgen het werk neer. De Franse regio Gare kampt met noodweer en overstromingen. In de populaire regio in het zuiden zijn zo'n 120 Duitse tieners geëvacueerd van een zomerkamp. Hun 70-jarige begeleider is vermist. De caravan waarin de man schuilde voor het noodweer is meegesleurd door het water. Verder zijn in het gebied tientallen campings geëvacueerd. Onder de getroffen campinggasten zijn ook veel Nederlanders. Ook in andere delen van West-Europa leidt het noodweer tot problemen. Op de luchthavens van Frankfurt werd het vliegverkeer stilgelegd. Op Schiphol zijn zo'n 75 vluchten geannuleerd. Koerden in Syrië sturen IS-vrouwen terug naar een gebied dat aan handen is van de terroristische organisatie, onder wie ook Nederlandse vrouwen. In ruil krijgen ze Koerdische strijders terug die door IS worden vastgehouden. Dat hebben een documentairemaker en de vader van een Nederlandse IS-vrouw gezegd op NPO Radio 1. De Koerden willen af van de IS-vrouwen die daar in kampen zitten, maar veel landen weigeren hen terug te halen. Op de EK zwemmen hebben de Nederlandse estafetteploegen niet voor een verrassing kunnen zorgen op de 4 keer 100 meter wisselslag. In Glasgow eindigden de vrouwen als vijfde en werden de mannen zevende. Eerder slaagde Ranomi Jojo er niet in een medaille te winnen op de 50 meter vlinderslag. Ze eindigde als zesde. Vorig jaar pakten ze op de WK nog zilver. Het weer op veel plaatsen buien, soms met onweer en hagel. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de westelijke helft van het land. Daar is vanavond en vannacht kans op zeer zware windstoten, tot 110 km per uur. Morgen af en toe een bui, ook wat zon, bij maximaal van ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan geen files. <tieden> Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Nou, dat, uh, dat kunnen we wel vergeten. Want er de, de staat in het systeem ZFM Beachmasters. Nou, uh, dat, dat zijn wij niet. En uh, het non-stop systeem heeft weer dus de nodige kuren. Ik ga nu alvast aankondigen dat uh, Peaceful Radio van uh, Vaderveugen uh, vanavond komt te vervallen. Want... Normaal gesproken moet hij gewoon uh, uit het systeem komen. Maar er zijn hier mensen die dat dus inplannen. En dat dus op een dusdanige wijze uh, dan doen. Uh, en even niet nakijken. En dan uh, loopt een heleboel in het honderd. Dus ook niet een aankondiging van ons programma. Dit is alternative fan. Nee, helemaal niet. Maar gewoon uh, dit, dit dus. Uh, dan krijg je dus uh, dit uit je radio door. Ed nou, dat zijn wij niet. Dus uh, ga ik gewoon uh, het uh, programma handmatig uh, aankondigen. De eerste van vanavond, So the Night. Het is hem dus de opening van vanavond. Sooner night in Duel. Uh, eigenlijk is het gewoon altijd een lekkere binnenkomen. Maar Suus is bezig. En Suus is niet zomaar bezig. Want Suus uh, gaat iets opnieuw uh, bewerken. En dat is. Uh, nu een wat uh, softere variant uh, die ze gaat uh, maken van uh, een aantal nummers die ze uit heeft uh, gebracht van Wonderland de vinyl release soft uh, die zal op 7 september uh, uit gaan komen en daar staan uh, bijvoorbeeld uh, The world below maar dan in een hele andere uitvoering dus uh, dan weet je in ieder geval hoe dat uh, gaat uh, werken. Uh, er is ook een uh, soft tour in voorbereiding uh, dat zal onder andere in Leeuwarden gaan brengen dat is uh, eind van deze maand, 26 augustus, het Kitsch Festival in Venraai. Molen aan de sterren in Utrecht. Paradiso Noord. Dat is waarschijnlijk die tolhuistuin. Dat, uh, dat uh, zit aan de andere kant. Tegenwoordig met de metro is dat geen probleem meer. Hè? Want je hoeft alleen maar van centraal station. En aan de andere kant hoef je alleen maar uit te stappen. Dan zit je er eigenlijk al. En uh, dan is er USVA. Dat is uh, in Groningen Dat is op 20 september. De Paradiso Noord is uh, 19 september. En 13 september is het dus de Molen aan de steden in Utrecht. Dus er zal nog wel het een en ander gaan gebeuren. Nou, ik uh, ben heel erg benieuwd of, uh, of dat ook... Uh, uh, uh, nog uh, wat, wat, ja, wat, wat publieke belangstelling. Ik denk het wel. Het zijn denk ik uh, naar mijn idee ook uh, zalen. Waarvan ik denk het is een beetje intiem karakter. Maar daar moet ik er dan ook bij zeggen. Dat Suus de Groot uh, met uh, Souda uh, Dat is dan later gekomen. Uh, haar bekendheid heeft opgebouwd. Door middel van haar k concerten Dat is dat uh, concept uh, van Sandy Dane. Je hebt ook nog Live in Your Living Room. Dat is uh, ook een initiatief. Uh, en dat is, uh, dat is gratis eigenlijk. Maar bij uh, HK Concert moet je altijd nog uh, even een fee om uh, binnen te kunnen komen. Tenminste uh, om de kosten dekkend uh, te houden. Goed, dat is het uh, verhaal. En uh, de World Below gaat dan een hele andere uitvoering uh, krijgen. Welkom bij deze Alternative FM. Het is inmiddels alweer 9 over uh, 8. Dus dat uh, betekent dat we ook een beetje haast uh, moeten maken. Ik zei al een beetje in de vorige uur. Hè, dat was een beetje in aanloop uh, naar dit. Zeg ik nou uh, de storm is losgebarsten. Maar dat is al, al gebeurd in het uh, bestuursverhaal uh, van uh, het Zandvoortscollege. College. In het Zandvoorts uh, bestuur. Gemeentebestuur moet ik eigenlijk zeggen. Daar uh, is het al goed misgegaan. Gisteren is, uh, ja, is er wat uh, besloten door de gemeenteraad. Uh, nou ja, besloten. Uh, er is een raadsvergadering uitgeschaald. Ik zal even voor de mensen thuis uitleggen hoe dat werkt. Want we zijn nog altijd onderdeel van CfM Zandvoort. Dus moeten we ook het plaatselijke nieuws een beetje in de gaten houden. Nou, Wat is er aan de hand? Er is een wethouder, uh, meneer Berendsen genaamd. Die, uh, die is uh, betrokken bij het project van de Watertoren. Nou, om een lang verhaal kort te maken... Het, uh, het schijnt zo te zijn dat er een beetje... belangenverstrengeling op de loer lag. En dat uh, is uh, de reden geweest... om uh, de raadsvergadering te beleggen. En uh, de, die kwestie... of uh, die doos, dat dossier... ...uit zijn portefeuille te halen. Nou, dat is gebeurd. Maar tegelijkertijd is er ook meteen een motie van wantrouwen van de broek. Je kent het, in de Zandvoorsche politiek is het gelijk van uh, dikke hout zagen met planken. Want ja, uh, er is weer wat uh, stront aan de knikker. Zeker als het met de Watertoren aan de gang is. En dus is er weer uh, uh, ja, het bestuur een beetje geklapt. Want D66 Zandvoort heeft besloten om... ...hun wethouder uit het college te halen. Dus zitten ze daar bij het uh, Raadhuisplein weer met de handen in het haar. Ik zie ze al zitten. Burgemeester Niek Meijer, Gert-Jan Pluis, um, Ellen Verheij... ...en natuurlijk niet te vergeten Jo Birsen over wie dat allemaal begonnen is begonnen. Dus ja, uh, ik ben in blijde afwachting wat er allemaal weer uh, gaat gebeuren... ...wat er uh, in de raad betreft. En ik dacht, leuk is het uh, ook wel om daar een plaatje over te gaan draaien... En hoe toevallig is het? Ze hebben al een goede recensie aan de broek uh, gehad... Uh, vanuit Engeland over het aanstaande album wat aan, uh, aankomt. Want dat is het bruggetje wat ik maak naar de volgende plaat. En de eerste die ze ooit hebben uitgebracht... dat is een hele uh, mooie, want die slaat... Eigenlijk op het verhaal wat ik net heb uh, lopen vertellen over het Zandvoortse College. Ik heb het over Alaska, die de positieve recensie op zakken heeft. En uh, het nummer waar het eigenlijk allemaal weer begon, dat is uh, dit nummer dus. Politics, nou heren, ik zou zeggen, luister eens goed naar wat Frank Bond daar nou over te zeggen heeft. Ga dan in de spiegel kijken en besef dan voor wie je het doet. Politics dus, van Alaska.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 I once fall is another man's pleasure And Those are laws of gravity Like, oh, me These laughed at the king's falling Never put your faith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 Ja, dat waren dus twee achter elkaar uh, sprookjes van Willemijn de Boer... die je net hebt gehoord en politics. Nou, het lijkt me wel duidelijk, want uh, we hebben natuurlijk ook hier... een uh, een of andere uh, verhaal uh, te vertellen wat betreft uh, de plaatselijke politiek hier. En dat tref, want vandaag hadden ze al een positieve reactie uh, gekregen... Of een positieve recensie, moet ik eigenlijk zeggen... van uh, een Engelse muziekplatform over hun derde album, Alaska. Maar ik heb uh, teruggegrepen naar een uh, nummer uit 2010... Wat zeer toepasselijk is op de bestuursprojectleer hier in Zandvoort. In het Zandvoortse College is weer de zo bekende pleurs uitgebroken... doordat er een uh, politieke partij, een wethouder, heeft uh, teruggetrokken. Dus dat uh, is een beetje nu aan de hand. En wat er nu gaat gebeuren, we weten dit niet. Hè? Dus dat is uh, weer typisch uh, Zandvoortse politiek. Uh, we gaan eerst dan maar eens eventjes het uh, een en ander doen. En dan uh, is het uh, eigenlijk uh, wel eventjes weer afwachten geblazen... of wij eraan moeten geloven met een extra raadsvergadering. Want zo werkt het dan, uh, dames en heren, thuis... Uh, nu even weer een bericht. Want uh, van de week was hier uh, een, uh, een man aan uh, de kust. En die blijft dat een intrigerende plek vinden. Wie is die man? Dat is Bo Manning En Bo Manning is van Astrid. En uh, hij is uh, even dit weekend uh, geweest uh, voor uh, uh, eventjes bij, uh, ja, een beetje bij te komen. Maar het blijft volgens hem eigenlijk een intrigerende plek en uh, de historie van het circuit en de boulevard... met een ondergronds dolfinarium. En waarom was uh, Bobo is bezig weer nummers aan het schrijven... voor het uh, volgende Estrid-verhaal. Uh, maar wij gaan het nog even doen met uh, iets wat uit het uh, verleden is. En I Dream Of You And Me is uh, een van de, de, de laatste nummers. Die hebben ze vorig jaar nog uitgebracht... en zal, als het goed is, dan ook uh, gaan verschijnen... op een van de volgende albums. Tenminste, dat hebben ze wel lastig gelaten een aparte versie, maar uh, hij is nog altijd wel de moeite waard. En ik zou zeggen, ga er maar weer eens even lekker voor zitten. Want het is niet echt een overdreven hard nummer. Maar gewoon echt zo'n luid nummer... waarbij je dan uh, lekker op de avond uh, met een goed glas wijn in de hand... naar een open haardvuur zit te kijken. I Dream of You and Me, dus van Astrid. Ja, de stevigheid uh, zit uh, er al een beetje aan te komen. Uh, dat betreft ook het uh, weer hier in Zandvoort, uh, overigens, hoor, uh, dat je niet denkt uh, dat, uh, dat dat ook een beetje allemaal uh, aan ons voorbij uh, trekt. Nou, het, uh, uh, toen ik hier naar de studio uh, kwam, toen uh, was het allemaal een uh, beetje redelijk, bah, een zuchtje wind. Maar inmiddels uh, uh, zie ik uh, hier vanuit mijn hooghoeken dat er toch wel een uh, flink brisje al aan het ontstaan is. Met al de nodige nattigheid en al een sirene die uh, door de straten van Zandvoort uh, heen giert. Waar uh, dat uh, uh, onheil zich plaatsvindt, ja, dat moet ik nog eventjes uh, uitzoeken. Kan ik uh, wel doen, maar dan ben ik afhankelijk dus van het internet. Ik kom er af en toe <lacht> helemaal niet uit, maar ik ben misschien ook wel uh, te maken met dat weer. Goed, uh, ik zal hem al mijn hoofd uh, erbij houden. Annika met Longshot, uh, daarvoor uh, was het Astrid en I'm Dream of You and Me. Dit is ook uh, een uh, mooie uh, nummer. Dat heeft ze eigenlijk al vorig jaar uitgebracht. En toen ik het ook hoorde, dat was ook vorig jaar, het was voor de grap, was dat. Dat is van de grote prijs uit Amsterdam dan. Hè. Dat, dat is ook een soort competitie. En daar liet Joe Martius al horen met dat nummer dat ze akelig goed op de weg is. Uh, helaas uh, hebben we verder nog niet een EP van de gehoord. Wacht even, Joe, want dit is natuurlijk niet helemaal de bedoeling dat ik door dwars door de aankondiging heen gaan zitten tetteren. Dat, is, uh, dat lijkt me nou niet uh, echt een, uh, een goed idee. Maar uh, zij uh, was dus al bezig om uh, dit nummer al uh, te laten horen. En uh, daar heeft ze toen eigenlijk, eigenlijk bij gezegd uh, dat de EP onderweg is. Nou, dat, die EP is het dus nog niet. Maar dit is Break My Heart. Ja, het is ook alweer een uh, redelijk maatschappijkritische nummer eerlijk gezegd. Uh, dit uh, was al leger uit uh, Vlaardingen-Rotterdam met uh, Chantal Ipma uh, op de uh, leading vocals. Gypsy Salto, daarvoor General Redbeat met het onmiskenbaar stemgeluid van meneer Chris West. Ook meegedaan aan de Rob Agda Award. En jou, hij was uh, samen met zijn band de winnaars van die eerste voorronde. En dat gaf uh, hun meteen ook het recht om mee te doen in de finale. Daar uh, hebben ze toch ook uh, aardige, eervolle vermeldingen uh, gekregen. Maar uiteindelijk ging Nemesis met de uh, beker en de bloemen uh, naar huis. En mochten ze dus uh, het bevrijdingsfestival waar Marcus van dan nog de foto's van heeft... Uh, het uh, festival openen. Dus dat uh, gebeurde toen op 5 mei. Uh, daarvoor hadden we Joe Martius met Breaks My Heart. Dan zijn we toegekomen aan weer een uh, lekker stevig nummer. En dit zijn jongens uit Daag. Die kunnen er ook nog wat van, want dat was vroeger de Pietstad... Uh, voor de mensen die dat uh, nog uh, niet wisten. Maar uh, dit is ook wel van een tijdje terug. Red Shift! I felt so strong Till you surrounded En het gaat dus goed met deze band. En dan moet ik alleen even wachten totdat ik nu eventjes ho, ho, ho. Eh, want anders dan gaat er weer van alles en nog wat beginnen... wat ik helemaal niet wil laten beginnen. Want eh, zo werkt het dus niet. Eh, de Golden Caves, want die had ik dus net even opgeslagen. Eh, dat is een groep uit de buurt. Of komen uit Zuid-Holland. En... Een Zuid-Hollandse band. En het gaat goed met ze. Ik, ik heb begrepen. 11 september treden ze op in Countdown Café. Bestaat het nog? Ja, het bestaat nog. Q Factory Amsterdam. Daar uh, gaan ze optreden. Uh, maar wat ook heel bijzonder is. Dat ze op 28 september ook nog iets uh, gaan doen. En dat doen ze samen uh, met Focus. Ja. De focus uit de jaren zestig. Van de, uh, je weet wel. De yale yale yale yale, hocus Pocus. Uh, met de Thijs van Leren onder andere. Die speelt nog steeds uh, daar, daarin mee. En dat gaat plaatsvinden. Onder uh, de Leg Legendary Progressive Rock Band. Um, en dat uh, gebeurt op de Willem II podium. Uh, dat zal op 28 september dus uh, plaatsvinden. Uh, um, heel erg bijzonder is dat zij dus daar ook deel van uitmaken. Het is nog niet op. Want de pro Aggressive Power Europe. Daar staan ze ook al op geprogrammeerd. Dus op 5 oktober doen ze ook aan mee. Um, ik zei al, die band die komt uit uh, Zuid-Holland. Uh, ergens uit de buurt van Beierland. Oud-Beierland. En de vocals, ja, zoals uh, altijd, van rom Oudekerk. Ik zei al, al een beetje in de aankondiging uh, gezegd... dat... dat uh, dat uh, zo'n beetje uh, het uh, damesgehalte vertegenwoordigt. De band bestaat natuurlijk ook uit heren. Maar uh, heel duidelijk is prominent het stemgenuid van Romy uh, te horen. Uh, je hoorde hem daarvoor uh, net al. Nausicaa, Sugar is Mine trouwens. Uh, daarvoor hadden we Temple Renegade met uh, Redshift. Haagse band... Geheel in de traditie van... Nee, je kent het wel. Um, goed, we gaan weer verder. Uh, hier is uh, Nausica met Sugar Is Mine. En uh, dat is het nummer wat je net al eigenlijk uh, hebt uh, gehoord. En deze band komt voor een deel uit Arnhem... en voor een deel uit Duitsland. En daar zit Edita Karkoska als Leading Vocals. Dus ik zei een half Nederlands en half Duitse band... Eh, opereren dus een beetje op de grens. Maar ze zijn eh, ook hier ooit bij ons geweest. Ik denk ergens eh, rond 2013, 2014, die kant uit... Toen hebben ze hier uh, gespeeld. We hebben er nog eentje. En uh, we gaan hem uh, nu eens, uh, niet uh, draaien. de circle of blame. Maar If I knew van Aion. Ze is nu op uh, vakantie. Maar niet getreurd. Zo staat op de uh, laatste posting te melden. Thuiskamersessies komen eraan. En dan uh, zal ze weer van zich doen laten spreken. Het nummer wat je dus uh, nu hoort. Tot aan het nieuws van 9 uur. If I knew... I would stand still and make you run further than you ever been. now. let you sleep in a cave. I've been and if I knew, if I knew this before, then I would tell you everything. All you need to know and I would make you think of. keeps i've been but you never saw one find a one to stay you never tried to know me that way never seen the walls of night and were they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 You know what I do need to find Go now, let me handle all the things that I need to solve Go now, let me please You're the one who stops me from this Go now, let me run all the